Geld lenen kost geld. De maildeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Avogel Egina Fors met Ca ondersteunt je immuunsysteem. Nu alle Avogel Egina Fors 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen. Mama.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 Goedenavond, het Q-Music nieuws krijg je van Daan Langkamp. Goedenavond. President Trump legt nieuwe importheffingen op aan landen die deze week troepen stuurden naar Groenland. Daar zit Nederland ook bij. Hij begint komende maand met 10% en in juni wordt het 25%. Trump zegt dat de heffingen pas worden geschrapt als er een deal is over Groenland. Hij staat open voor onderhandelingen. Bij het Mali-veld in Den Haag is een grote demonstratie geweest... tegen de machthebbers in Iran. Honderden mensen zwaaiden met Iraanse vlaggen... en spraken hun steun uit aan de mensen die in opstand zijn gekomen in Iran zelf. De Iraanse politie zou al duizenden demonstranten hebben gedood. De formerende partijen D66, VVD en CDA zijn een heel eind... als het gaat over de financiën, dat zegt informateur Rianne Letchert... nadat ze vandaag samen met de partijleiders de hele dag overlegd heeft... Het is de bedoeling dat ze er eind deze maand uit zijn. Verboeken vooruitgang, dat zegt CDA-leider Bontebal. En het is Ajax weer niet gelukt om te winnen deze week. Na de 6-0 oorwassing door AZ in de beker... werd het nu in de Arena tegen Go Eagles 2-2. Ajax begon goed, maar gaf in de tweede helft de 2-0 voorsprong weg. Op dit moment speelt AZ tegen Pek Zwolle. Om 8 uur komt koploper PSV nog in actie tegen Fortuna Sittard. Dan nog het weer van Weer Online... Het koelt flink af. Aan de kust blijven de temperaturen net boven nul. Maar landinwaarts gaat het vannacht een paar graden vriezen. Morgen, net als vandaag, zonnig, maar wel iets frisser: 3 tot 8 graden. En dat zover het ANP-nieuws. Dankjewel, Dan. dan uh, Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel flitsers. Op de A20 tussen Maasdijk en Rotterdam, de hoogte van Rotterdam, daar staan ze bij 27,2. Joey van der Velden. Gaat zometeen weer je geheugen op de proef stellen. Je hoort ook nieuwe muziek van Rondé. Never been better. Na Ed Sheeran. Dit is Sapphire. Q. Your back, but look at you tonight.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 So we, we'll be dancing till the morning. Go to bed, we won't sleep. Jumma, jamma, jumma, kiss it. Ik heb een machine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 Komt de bij Q en Never Been Better. Zometeen nieuwe muziek van Cloud. App en Vloed heet het. Random Memory. Memory met random, random dingen. dingen. Eerst spelen we Random Memory. Spelletje zonder spelregels. Behalve dan dat je alles moet onthouden dat je hoort. Neem het gesprek zo meteen goed in je op. Daarna ga ik je namelijk een vraag stellen en test ik hoe goed je geheugen is. En de enige echte Stefan Bouwman, die is de gast in Random Memory. Uh, die zit er heel vaak in, maar dat is, ja, het is gewoon heel lekker werken met uh, Stefan. En ik ga maar heel eerlijk met je zijn: deze episode, die was ik kwijt. Ja, ik had, ik had hem gemaakt op mijn computer, ik had hem gemonteerd, en zoals dat allemaal werkte achter het scherm. Maar ik kon hem nergens meer vinden. Dus uh, hij gaat over de feestdagen. Ja, sorry. Ja, het, jongens, Ja, ik, maar ik wil hem gewoon laten horen. Want ik vond hem gewoon heel grappig. Um, en voor de betere verstaander. Even goed opletten. Er wordt tussen de regels door wordt er een geheimprijs gegeven. En we zijn heel erg melig. Nou, daar raaien. Beste mensen. Hey! <laughs> ja, Voornemens? Uh, nee, weinig. Jij? Uh, ook niet? Nee. Oh, voor oliebollen gegeten? Meer. 5. Echt? Ja, zelfgemaakt. Nee. Uh, wat, uh, wat heb je afgelopen jaar bereikt dat je denkt, ja, dat is toch eigenlijk dat is toch nog even de vermelding waard? Oeh, jezus. Ja, ik valde terug op, het, op het de artiest in de pianobar. Doe nog even. Moet ik ze weer allemaal? Doe maar. Roxy Dekker. wat <lacht> <lacht> weet ik veel. <lacht> Google het maar. Nee, doe nog even. Antonio, maar was, was, ja maar Wat was, was dit jaar? Uh... Maar die is vorig jaar opgenomen. Ja. Hey, dat weet niemand. Oh, dat weet niemand. <laughs> Maal <Miles> Smith. <laughs> Hadden we nog. Ja, of mensen denken altijd dat de piano bar live is. Ja, dit is maar het is, al, is gewoon uh, het is, uh, maanden van Ooit het, het uh, het, het is het live. Drie op één dag. <laughs> Soms waren het drie dag. <laughs> ja, ja. ja. Kijk Keukje in de kijk is dit. Keukje in de kijk. <laughs> ja, ja, ja, toch? Random Memory. Oei, oei, oei, oei. oei, was niet helemaal de bedoeling dat dit werd prijsgegeven. Maar ik hoop dus dat je je niet hebt laten afleiden door dit geheim. Want de vraag die ik stel. Tel. Hoeveel oliebollen heeft Stefan gegeten? Hoeveel oliebollen heeft Stefan gegeten? Weet je het antwoord? Stuur een bericht in de Q-music-app. Typ het of spreek het in. Let's go! Het heet App en Vloed. Zometeen Lady Gaga. Random Memory. Eerst speel ik een rondje. Random Memory. Dat doe ik met Stefanie. Goedenavond. Hi hi. Goedenavond. Jij bent aan het werken in de zorg. Klopt. Ja, is het een drukke avond? Ah ja, het loopt lekker door. Oké, okay, tot zo later moet je werken? Elf uh, uur vanavond. Ik ben om drie uur begonnen. Maar even tijd voor een spelletje, Stefanie. Ja, dat moet kunnen, toch? Zeker. Welkom bij Random Memory. Een gesprek met mijn collega Stefan Bouwman, hoorde je net. Het was een gesprek van twee weken geleden. Want ik was deze episode was ik kwijt. Ja. Ja. Het ging dus over goede voornemens, oliebollen. Het ging over de pianobar. Nou, misschien kan ik ook wel even aan jou vragen. Ben je een beetje bijgekomen van de feestdagen? Oh, ja hoor, ik wel. Ja? Mag je oliebollen ja. eten? Trouwens, tweede week van januari mag dat van jou? Uh, je mag toch altijd oliebollen eten wanneer je dat wil. Ja? Alleen ik eet ze niet, want ik vind ze allemaal niet lekker. Vind je ze niet lekker? Nee, ik eet ze zelf niet met oud en nieuw. Ik vind dat zulke smerige dingen. Het, het is een niet. Hoe kan dat nou? Ik vind oliebollen en appelflappen... Vind ik, echt, ik, ik zeg net tegen iemand hier... Ik ben binnenkort jarig... Ik denk dat ik oliebollen en appelflappen ga trakteren. Waarom doe ik het niet gewoon? Ik vind die waanzinnig. Ja, kan, ge kan gewoon. Waarom niet? Nee. Gewoon doen. En uh, Wie mag voor jou het komend jaar langskomen in de pianobar? Van wie ben je fan? Oh, ik denk niet dat je die in de pianobar krijgt, maar Celine Dion. Oh, nou maar Stefan, uh, die kent echt iedereen, dat is echt ongelooflijk. Okay. Nou, dan mag, dan mag zij langskomen. Oké okay. Celine Dion, ik ga het op het lijstje zetten bij Stefan. De vraag aan jou is, ja. hoeveel oliebollen heeft Stefan gegeten? Vijf. Oké, okay, we gaan luisteren. Oh. Hoeveel oliebollen gegeten? Vijf. Echt? Ja. Zelfgemaakt? Nee. <hijf> dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Ja, hij heeft er vijf op, jij hebt er nul op dit jaar dus. Nee, ik, uh, ik eet je niet. Dus nee, Helemaal niks. Hij heeft de mijne opgegeten. Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket. Gefeliciteerd daarmee. En ja, ik wens jou nog een fijne werkavond. Zet hem op, hè? Ja, dankjewel. Jij, ja, joh. Tot later. Doei. Yo Smash me out Lady Gaga. Dit is de dead dance bij Q-Music. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you cram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 Little creature Dat ik dat ik eigenlijk ja, dat ik er eens even goed voor kon gaan, gaan zitten of liggen, wat je wilt. Nou, ik heb het echt uitgegierd vanochtend. uitgegierd van de pret. Uh, dit is bij Far nu al. Ik ga het je zeggen, mijn favoriete filmpje van 2026. Er moet echt heel veel gebeuren. We hier nog iets overheen gaan. Ik ga je zo meteen laten horen over welk filmpje het gaat. Ik ga even mijn favoriete momenten uit dat filmpje ga ik uitknippen. Kom ik zo meteen op terug naar deze. Ik ook draaien, marshmallow en jelly roll. Holy water. Het is zil bij bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals Winterse Sportmodem, nu met tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook al korting shoppen. Hoe leuk is dat, Quantum.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 Dus met volle bak naar Vomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melkan Griekse yoghurt voor maar 1,49. Tot zo bij Vomar. Hé, hey, misschien per Riksja door de smalle straatjes van Hanoi. NRV. Of uh, fietsen langs de Saba's op Java. NRV. Wandelen over de Chinese muur. NRV. Een Thaise tempel bezoeken. NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op NRV.nl. Budget Home Store bestaat 20 jaar en dat vieren we met fantastische woondeals. Kom nu naar een van onze 20 woonwinkels en vier het feest mee. Jouw dichtstbijzijnde winkel vind je op budgethomestore.nl. Budget Home Store, meer dan je verwacht. NRV. Nu tot 300 euro kassakorting op nrv.nl. Budget Home Store. Al 20 jaar meer dan je verwacht. Nu bij Energie Direct, energieknallers. Dat zijn voordeelacties op je energiedeal en die regel je zelf in de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 Ik denk dat uh, Matti, Marieke, Menno, Wim, Domin, Joost, Lars en Judith... blij zijn dat het voorbij is. Want het bleek nogal moeilijk om het verboden woord beetje niet te zeggen. Dat was de opdracht, beetje niet zeggen. Gebeurde dat wel, dan maakte je kans op 500 euro. En het klassement werd natuurlijk weer aangepast. Ja, ten nadele van uh, diegene die dan een beetje zei. Dat snap je. Uh, Marieke en Wim die staan er bovenaan in dat uh, klassement. Die hebben het uh, niet zo heel goed gedaan. Joost en Judith, die hebben gewonnen. Ja, die hebben het woord het minste uh, gezegd. Het is 96 keer voorbijgekomen afgelopen week. Die uh, 96 keer zitten allemaal in de beetje compilatie. Ja, en dat is nu al mijn favoriete filmpje van 2026. Het is echt waanzinnig. Ik zag die teller net wel een beetje... Ah, wat slecht! Domin, hoe komt het dat jij een beetje zo? Ach, Wim, ah, ik ben toch niet achterlijk, jongen. En nu hopen dat je vanavond een beetje op tijd de bent. Oh nee, nee, nee, nee, nee, nee! Ja, ik weet niet of het een compliment is. Uh... Nee, nee, ik werd een beetje. Oh ja, ja, doe het. Een huis achter me, heerlijk. Nou, heerlijk, ja. En is jouw huis een beetje? Ja, Ik weet dat dit uit eigen keuken komt, maar ik heb zo hard gelachen van mijn collega's. Ik... Ja, ik heb gewoon zoveel pret gehad de afgelopen week. Ik ga er nog één laten horen. Ik denk dat dit is misschien wel mijn favoriet is. Dit is Wim die het verboden woord inslikt. En het daarna toch zegt. Let op. Ja, die voelt zich dus gewoon uh, ontzettend uh, alleen. En die zoekt, die zoekt naar een, be uh, een beetje... Ja. Ze zoekt naar warmte. Ja, helemaal waanzinnig. De hele compilatie. 18 minuten schoon aan de haak vind je op de socials van QofQmusic.nl. Florida hier. Hop in that window. I got places to go. People to see time is precious. I look at my cottier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, no shorties, no nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my theory, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the knock cause it's meant to be ours. I we'll keep a fadeaway shot cause we ballin' and spatin' up a tron and be powerless. Oh, mama, I you just like the flowers. Tell you the truth with all that goodie powers. like a number one man, Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin Lance. A couple of grands, I got rubber bands. My paper planes making a dance. Get dirty I'm like that's part of my. We building castles that's made out of factions amazing. I fire blazing, hotter than cage. And girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belongs on a poster. I'm in the days that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like a gun out of a hostel. Tell me whatever, and Louis Capaldi. De de de de de de de. En ik ga ook een groot ster van iemand maken. Ja, Ik spaar dus voor mijn kat. Ik spaar voor mijn kat dat als er iets met Leo gebeurt... dat er buiten een dierenverzekering ook nog een soort van financiële backup is. Nou ben ik best wel goed bezig. En ik noem Leo dan ook regelmatig het rijkste katje van de straat. Om die titel te behouden moeten we in ieder geval niet naast de Taylor Swift gaan wonen. Die heeft ook drie katten. Onder andere Olivia Benson... Genoemd naar haar uh, personage uit Law and Order. Olivia, die is naar verluidt een van de rijkste huisdieren ter wereld... met een geschatte waarde van 97 miljoen. Zo, hallo! Ja, allemaal bij elkaar gesprokkeld door optredens in reclames en videoclips. 97 miljoen! Deze videoclip zit Olivia niet, trouwens. Baas je wel. Taylor Swift, thank you. I know that she'll be crying Rivers wide Tell my friends that it's alright And say I'm sorry that I never Text or called or wrote more letters Should've tried Let them know it ain't goodbye Cause every door and every dawn, You know I'm only ever on The other side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 to me, but don't cry, don't cry, on the day that I die. That they, that I die. Ik uh, ga zo meteen weer op zoek naar een verborgen online parel. Dus uh, ik zoek iemand die niet heel veel volgers heeft op Instagram... maar wel heel erg zijn best doet op zijn Instagram. En uh, ook belangrijk, die dan zegt... Ja, hey, maar Joey, ik wil heel graag meer volgers. Zo iemand zoek ik. Als dit nou over jou gaat, uh, dan zou ik zeggen... Meld je even, uh, kan in de q app Wellicht maak ik zo meteen een grote ster van je door er minimaal 100 volgers bij te fixen bij je Instagram-account. Vorige week was Erwin mijn schatje. Een schatje, maak ik maak ster van je. Toen heb ik er 209 volgers bij weten te scoren. Dat allemaal voor zijn barbecue-account van grill tot glas. Moet je maar eens even gaan kijken. Het was echt een groot succes vorige week. Wil je nou zometeen mijn schatje worden... Dan uh, uh, kan je even een bericht sturen in de Cumulus Cap. Roep even je Instagram naam. Dus je mag het gewoon typen. Je mag ook gewoon op het microfoontje drukken en dan roep je je naam en dan zoek ik je op en dan ga ik je zo meteen bellen. Nou, uh, tot zo. En deze hoor je ook zo, dames de fiets. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je.